Zeven uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De NS gaat krimpen en heeft overheidssteun nodig... om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Dat heeft de Raad van Bestuur gezegd in een online personeelsbijeenkomst. Het spoorbedrijf verwacht tot 2025 een omzetverlies van 4,7 miljard euro. De NS kan veel minder reizigers vervoeren, ook vanwege een krimpende economie. Veel thuiswerkers zijn er en alternatieven zoals de e-bike... Ruim een maand na de piek van het aantal coronapatiënten op de IC hebben alle ziekenhuizen de reguliere zorg weer opgestart. Maar het gaat langzaam. De meerderheid zit nog niet op de helft van de zorg die voor de coronatijd werd verleend, blijkt uit een rondvraag van de NOS omdat er wekenlang minder reguliere zorg is verleend, zijn bij bijna alle specialismen de wachtlijsten gegroeid. Het langst zijn ze bij specialismen waar zelden sprake is van levensbedreigende situaties, zoals orthopedie, oogheelkunde, dermatologie en plastische chirurgie. Bij 1 op de 30 basisscholen zijn nog leerlingen onvindbaar. Het gaat om zo'n 500 leerlingen in totaal. Blijkt uit een peiling van de Vereniging van Schoolleiders. Volgens de vereniging doen schoolleiders samen met leerplichtambtenaren hun best om alle kinderen op te sporen. Strandpaviljoens in Bergen mogen dit jaar een maand langer open blijven om iets van de gemiste inkomsten door de coronamaatregelen goed te maken. Normaal gesproken zijn terrassen op de stranden tot 15 oktober no uh, open. Ze krijgen ook krijgen paviljoens als ze op 1 juni weer open mogen meer ruimte voor hun terrassen. Het weer bewolkt en wat buien, af en toe ook zon en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Fuck off, Okay. They do. It's not in your face. Oh.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 Sharing this one and only life, ending up just another. Long